12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Limburgse klanten van Ziggo kunnen niet internetten en bellen via de vaste lijn. Op sociale media regent het klachten van gebruikers. Ziggo zegt dat er een omvangrijke internet- en telefoonstoring is. De oorzaak is niet bekend. Het bedrijf weet nog niet wanneer de problemen zijn opgelost. De Israëlische premier Netanyahu wil als hij dinsdag de verkiezingen wint... de nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever annexeren... Dat ligt gevoelig bij de Palestijnen, aangezien zij de Israëlische nederzetting als illegaal bestempelen. In het verleden heeft Netanyahu gezegd dat de toekomst van de nederzettingen moet worden vastgelegd in onderhandelingen met de Palestijnen. Zijn opmerking over annexatie is waarschijnlijk ingegeven door de verkiezingsstrijd in Israël. Netanyahu's partij Likud heeft aan de rechterkant veel concurrentie van kleine orthodoxe partijen. De Nederlander Wiebe Wakker is met zijn elektrische auto in Sydney in Australië aangekomen. Hij heeft in drie jaar tijd 100.000 louter elektrische kilometers afgelegd, van houten naar de andere kant van de wereld. Wakker wilde met zijn tocht elektrisch vervoer promoten. In totaal reed hij door 33 landen, zonder dat hij zijn route van tevoren had vastgelegd.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 Het weer. Geregeld zon. Vanuit het zuiden in de loop van de middag kans op een bui. Het wordt 16 tot 21 graden. Ook morgen nog geregeld zon, maar ook kans op een bui. Dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Range, dear, but true, dear. When I'm close to you, dear, the stars feel. arms fold about you you know In love with a joy delirious When I knew mm -hmm, That you could care So taunt me Serves me. to me tweede uur van ZFM Jazz. Ik ben Jaap Funnekotter, uw presentator voor deze ochtend... en ik word achter de schermen bijgestaan door Peter Den Boer... een van de old hands van ZFM Radio. U luisterde als eerste nummer naar de nieuws naar Diana Washington... met de nummer So In Love, opgenomen in, op 16 augustus 1961... het fantastische orkest wat haar begeleidde was van Quincy Jones. Dan gaan we nu luisteren naar een pianist... genaamd Hampton Halls. Voor velen misschien van u niet een direct bekende, maar Hampton Halls heeft wel een interessant leven gehad. Hij is begonnen met optreden met Charlie Parker... en misschien dat hij daar ook zijn heroïneverslaving heeft opgelopen... want in 1958 werd Halls gearresteerd wegens drukproblemen en verdween in de gevangenis. Vijf jaar later, in 1963, werd hem door president John F. Kennedy gratie verleend. En daarna pakte hij zijn muzikale loopbaan weer op. We luisteren naar de compositie St. Thomas van de CD The Green Leaves of Summer... met Hampton Halls op piano, Monk Montgomery op bas en Steve Ellington op drums Hampton House St Thomas Dan kom ik nu bij een apart blokje in de tweede uur. Er is namelijk een Nederlandse jazzmuzikus die ik even in het zonnetje wil zetten. En dan hebben we het over Frits Landersbergen. Frits Landersbergen viert dit jaar in zijn 30-jarig jubileum als jazzmusicus. Ik denk dat de meeste luisteraars hem wel kennen, een zeer geslaagd muzikus ooit Koemlauder afgestudeerd, winnaar van onder andere de Wessel-Ilkeprijs, de Paul Moll Award en wat al niet meer. Daarnaast is Frits de behalve muzikus ook een echte ondernemer. Vroeger was hij in de weer met het, merk, het label Bileo en sinds 2018 heeft Frits ook een nieuw jazzlabel gestart, ESP, Exclusive Session Productions. De komende nummers zijn een tribute uh, richting Frits Landersbergen. En we beginnen met het nummer De Match van zijn brandnieuwe CD Typical op uh, zijn, uh, zijn nieuwe merk. Uh, wat, wat zien we hier? Het is het Frits Landersbergen Sextet met Frits op vibrafoon. Nanouk Brassers, zijn uh, brother in crime met dit merk. Samen hebben ze dit opgericht op trompet. De bekende, althans voor de mensen die hier in Zandvoort... wel eens naar uh, de krocht komen voor de jazzconcerten... de uh, Italiaanse saxofonist Max Jonata op de Noorsax. Francesca Tandoi, piano. Matthäus Nikolajewski op bas en Willem Romers op drums. We gaan luisteren naar The Match... We'll Dat was Frits met zijn sextet. De volgende opname van Frits Landersberger is iets geheel anders. Het komt van zijn uh, cd De Doelen Session uit 2007. Uh, daar staan uh, veel nummers met zijn kwartet op... maar ook één wat mij betreft prachtig solo-nummer... wat ik nu graag aan u laat horen, getiteld Stardust. Frits Landersbergen solo, Stardust. Een ander aspect uh, bij Frits, we hebben net zijn sextet gehoord... een prachtig solo nummer, uh, is zijn liefde voor de Big Band. Uh, zelf leidt hij de North Thee Big Band... maar uh, hij heeft ook op dat nieuwe label ESP... Heeft hij een fantastische cd gemaakt uh, als een tribute uh, voor... Uh, Terry Gibbs. Terry Gibbs is ook een Amerikaanse vibrafonist. Ook een van de grote jongens. Inmiddels al uh, dik bejaard. En Frits heeft daarvoor samenwerking gezocht... met de West Coast Dream Band. De uh, West Coast Dream Band onder leiding van Niels van Haften. De, het is een opname van uh, oktober 2018... in het Walhalla uh, Theater in Rotterdam. En we gaan luisteren naar... Don't be that way. En dat was Don't Be That Way van de CD Gibbs Vibes. Een ander aspect van Fritz is altijd zijn zoektocht voor jong talent. Ik ga jullie dan ook laten luisteren naar het Francesca Tandoy-trio. Francesca Tandori, van huis uit Italiaanse... een pianiste en zangeres... studeerde aan het Haagse Conservatorium... waar Frits op dat moment docent was. En uh, hij zag uh, ontzettend veel talent in uh, Francesca. Francesca, uh, Je zou er eigenlijk kunnen vergelijken... met een, een jonge uitvoering van Diana Kroll. Een zeer virtuoos aan de piano... en ook een heerlijke zangstem. Uh, we gaan draaien... Van Francesca Tandoor Trio. Uh, ook weer op dat nieuwe label ISP. Uh, een nummer uit hun CD Magic 3. Uh, en met als bezetting Francesca Tandoor piano en zang. Uh, Max Jonata, hier hebben we hem weer. De Italiaanse tenor-saxofonist. Frans van der Geest op bas. En natuurlijk Frits zelf op drums. We gaan luisteren naar Tricotism. Oh, mm -hmm. dat was Francesca Tandoy. Zonder zang op dit nummer overigens. Uh, we gaan het blokje voor Frits, zo'n 30-jarig jubileum... in het vak afsluiten... met een compositie van hemzelf en van Jeroen de Rijk. Uh, en het komt van de cd uit 2002... The Windmills of Your Mind. En we horen Louis van Dijk en Cor Bakker samen op piano... Frits Landersberg op Vibrafoon, Edwin Corsilius op Bas en Jeroen de Rijk percussie. En het nummer heet 243. 4-3, Frits Landersbergen. Na deze kleine tribute uh, gaan we door met Miles Davis. Toch wel een van mijn grote favorieten wanneer het de trompet betreft. En een van zijn denk ik toch wel uh, meesterwerken... op het gebied van uh, het uitbrengen van LP's, CD's... is uh, zijn interpretatie van de opera Porgy and Bass... We hebben het hier over een uh, CBS-opname van 18 augustus 1958. Opgenomen het Columbia 30th Street uh, Studio in New York City. En we gaan luisteren naar Summertime. Na dit subtiele geluid van Miles Davis... gaan we naar wat meer uh, geweld toe, muzikaal geweld. Uh, we gaan de komende twee nummers uh, terug naar 1972... naar een zeer beroemd uh, festivalconcert Jazz at the Santa Monica Civic. Uh, van Jazz at the Philharmonic... Uh, Jazz at the Santa Monica Civic, or georganiseerd uh, door... Uh, de beroemde impresario, wiens naam hij nu even ontschiet. En uh, ze openen met uh, het volle Count Basie-orkest... met uh, solo van Jimmy uh, Forrest op de Noorsax... en uh, Eric Dixon op fluit. We gaan luisteren naar Basie Power... 16. Thank you and hoe do you do, en heren? gentlemen. willen would like to introduce Al Gray. and I would like to play the spirit is willing. <laughs> maar kan Basie, dat gaan we niet doen. We pakken iets anders uit dit uh, fantastische concert. Uiteraard geproduceerd door Norman Granz. Ik kon er net even niet op de naam komen. Uh, van ditzelfde uh, jazzfestival, Jazz at the Santa Monica Civic. Uh, nu een prachtige combinatie, namelijk Count Basie Orkest samen met de Tommy Flanagan Trio. Met Tommy natuurlijk op piano, Keeter Betts op bas en Ed Tickpen op drums. En wie komt er achter de microfoon staan? Ella Fitzgerald zingend Shiny Stockings.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 What am I to do? I guess I'll have been fine Dat was Ella. Uh, van de Big Band en Ella schakelen we naar een andere giant in de jazz, Oscar Peterson met zijn kwartet. Uh, we gaan u laten luisteren naar uh, Prelude to a Kiss van het album The Song Is You. De bezetting waar hier gespeeld wordt is Oscar Peterson op piano, Barney Castle op gitaar. Ray Brown, good old Ray Brown of Boss, and Ed Tickman of Drums, Prelude to a Kiss. Oscar Pietersen moet ik even wegveden, want we lopen tegen de klok van twaalf. Het was een plezier om uh, u vandaag uh, mijn jazzkeuze voor deze 7e april voor te mogen schotelen. Dank aan mijn uh, mentor en coach Peter Den Boer, die mij door alle technische hobbels vanochtend heeft uh, geholpen. En ik zie u in de komende weken graag weer een keer aan het toestel wanneer ik aan uw radio toestel, wanneer ik weer uh, een programma mag presenteren. We gaan er vandaag uit, vanochtend, met Toets Tielemans... met een combinatie van Kees Schrama, Bik, Bossa...